Klaas uh, Wassenaar. Goedenavond. Uh, Jurjen Koopmans. Fe Hallo, goedenavond. Hey, goedenavond. En uh, ja, Thomas Wensel. Goedenavond. Ja, jij bent voor het eerst uh, een bij ja, in Radio, hè. Radio. Je bent volgens mij wel de trouwe luisteraar. Uh, ja, wel. dat uh, klopt wel. Uh... Nou ja, we vinden het hartstikke leuk dat je hier bent. En uh, niet te vergeten, Mart van der Leer. Ja, goedenavond. Ik ga zo nog met Mart het uh, nieuws doornemen. En daarna hebben we een sketch van Lenteman en Henk. En daarna zullen we even flink gaan nababbelen over de verkiezingen in Leeuwarden. Maar eerst, dames en heren, het nieuws. Ja, het nieuws, dames en heren. En zoals eerder gezegd, uh, zometeen hebben wij dus uh, Jurien en Klaas en uh, Thomas. Die gaan dan hebben over, uh, over de verkiezingen. Uh, wat ik eigenlijk wel wilde zeggen, en dat is dat uh, ja, de verkiezingen in uh, Leeuwarden is toch een beetje mede mogelijk gemaakt door de PVDA. Want uh, DagTV, het station waar alles op uitgezonden werd, die debatten, werd allemaal verzorgd door de PVDA. Door uh, presentatrices die bij de PVDA zitten. Het stemmentellen is gecoördineerd door de PVDA. Ja, het hele feestje is eigenlijk georganiseerd door de PVDA. En dan, ja, ik wil niet insinueren dat daardoor de PvdA gewonnen heeft. Zo netjes ben ik ook alweer. Maar ja, ik vind het toch een beetje een ongemakkelijk gevoel, een beetje een Berlusconi gevoel krijg ik ervan. Niet waar, Mart? Ja, ja zeker. Ja, Het is toch <laughs> ja. natuurlijk een beetje, hè, zoals ze zeggen, de slager die zijn eigen vlees keurt. Hè? Ja, precies. Het is, uh, ja, het, Inderdaad, uh, het is natuurlijk nooit uh, hard te maken of dat überhaupt invloed heeft gehad, maar uh, ja, het is toch wel een beetje fishy. Ja, ja, ja, wel drie man rij bij wie de camera het langste stil bleef staan. <laughs> maar goed, dames en heren, wij zijn uh, van Vrijheid Radio staan gewoon eventjes stil bij dingen Dingen die er wel toe doen. Dingen die waarde hebben. Bijvoorbeeld het goud en uh, ja, de bitcoins. Uh, vorige week was hij nog uh, ja, 280 geloof ik uit mijn hoofd. 270, 280. Nu is hij alweer 310. Hij was vandaag uh, nog eventjes uh, 330 ietsje gezakt weer. Maar het stuitert een beetje lekker op en neer. Het is een beetje stabiel tussen de 10 en de 330. En hij gaat waarschijnlijk weer stijgen. Want als je echt kijkt op een wat langere termijn, dan zie je dat hij echt vanaf uh, oktober gigantisch in de lift zit, de bitcoin. Hij stijgt alleen maar omhoog. En uh, ja, dames en heren, als hij zo meteen misschien weer daalt, dan is het weer tijd om flink in te slaan. En hoe zit het met het goud, Mart? Het, ja, het goud uh, is uh, vrijwel onveranderd gebleven. Het is iets gestegen. We zitten nu weer op, uh, nou, zo tegen de 1286 dollar. Oftewel uh, zo'n 955 Euro. Ja, die dollar en die euro die dalen alleen maar. Hè? Dus, uh, ja. Ja, ja, precies. <laughs> ja, toch even tijd om flink in te kopen nu het nog kan. Want uh, er was ook naar een leuk artikeltje op uh, Vrijspreker dat uh, de werkelijke waarde van goud echt iets van 7000 dollar was of zo. Ik ja, zou klopt. Ja, ja, er wordt heel veel uh, over uh, ja, gespeculeerd eigenlijk. Hè? Dat, het, ja, dat die uh, kunstmatig onderdrukt wordt, zeg maar. Of ja, kunstmatig laaggehouden wordt. En uh, ja, ik vind dat zelf altijd. Uh, ik zou ik het zelf nooit van de daken schreeuwen. Want het is gewoon moeilijk hard te maken. Maar uh, ja, het is wel, uh, er zijn wel. Aanwijzingen voor. Dus uh, ik zou het zeker niet uh, bij voorbaat afwijzen. We drukken de waarde van goud steeds uit in euro's en dollars en dat is al een kunstmatig. Dus ja, het is, het is een beetje uh, vaste waarden vergelijken met opgeblazen ballonnen. Van ja, zo. Ik bedoel, het is maar net hoeveel lucht je in die ballon pompt. Hè? Ja, dat is zeker waar. Ja. ja. Maar goed, er zijn nog meer stabiele factoren. En dat is ook bijvoorbeeld de klantvriendelijkheid van de staat. uitgedrukt in de ja, dienstverlening van de politie. Want hoe klantvriendelijk waren ze deze keer, uh, Mart? Ja, het wordt een beetje een terugkerend uh, fenomeen. Hè? Ja, We hebben nu weer een, uh, een berichtje van uh, afgelopen dinsdag. Op uh, Ponet heb ik het uh, vandaan deze keer: censurerende agent niet vervolgd. Er is uh, vorig jaar. Uh, er is ook best wel wat uh, publiciteit over geweest. Uh, er was een arrestatie van uh, DJ The Flexicon. in nee. Eindhoven, vorig jaar juli. En uh, nou, er was dus iemand. Uh, er waren zelfs meerdere mensen die daar. Filmpjes van hem gemaakt omdat ja. het uh, nogal hardhandig uh, eraan toe ging. Het was dus, omdat uh, hij een middelvinger had opgestoken naar een uh, politieauto terwijl hij niet door had dat het een politieauto was. Hij, hij, hij, hij liep op een uh, voetgangerspad. Het, hij kwam van een feestje vandaan en uh, achter hem reed, dus eigenlijk op de voetgangers- of fietspad, reed een uh, politieauto. En die zat even te tuteren want die wilde er langs. En hij had zoiets van: Ja, dit is een uh, voetpad, uh, flikker jij op. Dus ja. die stak zijn middelvinger op, waardoor de, waarop de agenten eruit sprongen en uh, ja, flink op uh, de man uh, in begonnen te beuken. Dat, uh, het is een heel apart verhaal. Hè. Ik kan me voorstellen. Of, uh, ja, ik zou ervan denken dat het, uh, dat zal opgefokt waren, die agenten. Want uh, anders doe je zoiets nog niet. Nee, en er werd nog met de wapenstok, weet hij nog uh, gewurgd, Ja, hè? ook nog. Ja, en er, kwamen, ja. staat hier, er staat hier ook een filmpje bij op dat, uh, zeg maar onderaan het artikel van uh, Ponet. En uh, dat is dus een filmpje wat blijkbaar niet uh, door de, de sterke arm van de staat uh, gegrepen is. Maar uh, uh -huh. ja, daarin is ook te zien dat er op een gegeven moment inderdaad uh, de honden tevoorschijn komen. En uh, dat er dan vervolgens uh, ook politie te paard ter toneel verschijnt om uh, het beeld van uh, andere mensen te belemmeren. En uh, of het zicht te belemmeren. En het Beeld wat ze aan het, uh, aan het filmen zijn, zeg maar. Ja. Dus uh, ja, het is echt een heel, uh, ja, het ziet er gewoon heel akelig uit. En dan met die blaf van de honden en uh, tientallen agenten op een gegeven moment voor mijn gevoel en, en die, uh, die paarden erbij. Dus het is een heel ja. chaotisch uh, tafereel. En uh, ja, je vraagt je af waarom, hè. Ik ja, het, toel, het is, stel je nou eens voor dat je bij de Albert Heijn komt en je steekt je middelvinger op naar een vakkenvuller en die vakkenvuller gaan dan met, met z'n allen gaan ze jou uh, in elkaar slaan en wurgen en met honden op je af. Ik ja, wil, dan, precies. zou je ook zeggen, wat is dit voor dienstverlening? Weet ja. je nou ja, en, die, en die eigenaresse van dat uh, toestel, waarmee ze dus hadden. Gefilmd. Die had een klacht mm -hmm. ingediend tegen die agent. Uh, die had namelijk haar video'tje, haar filmpje uh, gewist. Mm -hmm. dus, hij, dus zij had een klacht ingediend vanwege mishandeling en het verduisteren van bewijs. Uh, waarop die agent verklaarde in emotie en opwelling gehandeld te hebben. Oh jee, en, dan mag uh, het hè. Ja, dan mag het blijkbaar. Ja, volgens, het, uh, volgens de rechter in uh, Den Bosch inderdaad wel, ja. Dus uh, ja, de volgende keer dat, dat een agent jou ergens van uh, beschuldigt... of dat je in de bak belandt of zo uh, vanwege een, uh, een uitspraak of een middelvinger of wat dan ook. Gewoon zeggen, ik heb in emotie en opwelling gehandeld. Ja, oké. Okay. Dus we mogen in emotie en opwelling misschien toch een middelvinger opsteken. Maar ja, de, de rechter is hier natuurlijk wel heel erg partijdig, hè? Ja, absoluut. Eigenlijk zouden we mogen wraken. Ja, zeker. zeker. En eigenlijk, uh, ik zei het net uh, gekscherend, maar uh, ik raad het niemand aan hoor, uh, om iets, iets doms te doen tegenover een agent... Gewoon bij zeggen dat het je mening is. Ja, nou ja en, en dan te zeggen, zoiets te zeggen, inderdaad. Of dat je in emotie en opwelling gehandeld hebt. Ja. Het blijft altijd meten met twee maten. Hè. Dat zijn we van ze ja, gewend. Ja. En uh, ja, dat zal ook in dat geval weer blijken. Dus ik raad het niemand aan om dat te doen. Om even een bruggetje te maken naar het volgende onderwerp: iets wat je beter niet in emotie en opwelling kan doen. Het, uh, ja, het kiezen van je volgende zorgverzekering. Want we worden natuurlijk, uh, wordt ons nu allemaal wijsgemaakt dat ze lopen te stunten met de prijzen. Ja. En wat heb jij hierover te zeggen, Mart? Nou, uh, er zijn inderdaad wat krantenartikelen verschenen. waarin uh, gepraat wordt over uh, het stunten van uh, premie. Uh, of met premies van zorgverzekeraars. En ja, het gaat dus onder andere over basispremies van uh, 65,5 euro per maand. Vergeleken met uh, ik geloof ongeveer 10 of 20 euro meer uh, dit jaar. Want uh, dit, dit zijn dan zeg maar de voorspelde of de aangekondigde premies van volgend jaar, onder andere bij mensen Ja, het, weet je, de prijzen gaan omlaag. Volgens mij is iedereen daar blij mee. En vervolgens krijg je dan weer van die artikelen en, en, en van mensen die eigenlijk een gal spuien in de media, omdat ze zeggen van uh, ja, is het allemaal wel zo mooi? Want uh, ja, je hebt dan wel minder keuze. En uh, hè, je, je hebt minder uh ja, er staat ook minder tegenover, tegen wat je betaalt. Maar goed, dat lijkt me alleen maar voorkomen logisch. En uh, ja, het is natuurlijk voor iemand uh, die jonger en gezond is... ...ja, waarom zou die uh, een hoge premie gaan betalen met een laag eigen risico? Ik bedoel, uh, ja, dat, heeft gewoon, uh, dat is gewoon onlogisch. Ik bedoel, als je jong en gezond bent, dan uh, is het veel logischer... ...om gewoon dat geld uh, in je eigen zak te steken... ...in plaats van het iedere maand aan premie te betalen. Ja. En als er dan iets gebeurt, ja god, ja dan, dan is inderdaad je eigen risico iets hoger. Ja, nou, zo so beheert, weet je. Je hebt in ieder geval uh, daarvoor, heb je dat geld uh, kunnen sparen. Of althans, ja, sparen is tegenwoordig zo'n goed idee meer maar je hebt het in ieder geval in je zak kunnen houden en uh... Ja, die keuze moet je ook gewoon hebben. Ja, ik heb een tip van iemand die ik ken die dan in de, bij de verzekeringen werkt. Hè? Die heeft bijvoorbeeld geen tandartsverzekering. Uh, wat hij doet, uh, dat heeft hij uitgerekend. Uh, hij legt gewoon steeds geld opzij. Hè? Ja. En uh, van dat geld gaat hij dan naar de tandarts. Eén ja. uh, keer in de zoveel tijd. En dan is, houdt hij meestal nog geld over. Dus, ja. Oké, okay, kijk ja. maar gewoon dat, dat Hij legt gewoon een tientje per maand opzij. En dan eens in de zoveel tijd gaat hij dan gewoon naar de tandarts toe. En dan betaalt hij het gewoon bij de eigen zak. Ja. Dus ja, dat is veel beter. En altijd goed poetsen natuurlijk. Hè? Ja, ik, ben, ik ben geloof ik al twintig jaar niet bij een dokter geweest. Of, Precies, ja. dan stel je voor dat je die 20 jaar gewoon uh, volop uh, premie had betaald en een laag eigen risico. Ja, alleen voor het geval dat, ja, dan had je al dat geld uh, dus eigenlijk gewoon uh, weggegooid. En uh, ja, je krijgt dan natuurlijk altijd weer uh, stemmen van. Uh, er wordt gemorreld aan het solidariteitsbeginsel. En uh, ja, het wordt steeds meer leeftijdsafhankelijk. Waar het uh, inkomensafhankelijk zou moeten zijn. En uh, ja, het is allemaal van die lege, van die loze termen. Het is een veel betere manier. Waarom mensen gewoon, waarom? Ja, het is, het is jammer dat je het helaas verplicht uh, moet verzekeren hier. Wat dat betreft, ja, Obamacare, waar we zo meteen nog wat, wat over gaan hebben. Het, het zou mooier zijn als je gewoon zelf kon kiezen. en gewoon zelf even geld opzij die 100 euro die je nou betaalt voor die zorgverzekering. Dat je daar gewoon zelf even op een spaarrekeningetje zet mocht je wat hebben, ja, dan betaalt het gewoon uit eigen zaak. Ja, precies. En dat moet gewoon je eigen keuze kunnen zijn. En dat ja. Uh, inderdaad, uh, ja, dat je de verplichting hebt om zo'n verzekering af te sluiten. Uh, uh -huh. hè, hoe goed misschien ook uh, de intenties zijn geweest van uh, die mensen... om uh, ervoor te zorgen dat iedereen verzekerd is. Ja, het is wel gewoon natuurlijk een vermindering van je vrijheid. Je bent ja. Daardoor ben je gewoon minder vrij, hoe je het ook bent of keert. Van de zorgverzekering in Nederland is de stap al heel snel gemaakt... naar ja, de zorgverzekering die ze in Amerika hebben, Obamacare. Het beste argument tegen Obama is inmiddels Obamacare, toch? <laughs> Ja, het is begonnen als het beste argument voor volgens mij, maar uh, ja. tegenwoordig is het het beste argument tegen. If you like your plan, you can keep it. Ja, ja behalve als het niet aan onze eisen voldoet, maar uh, ja, dat, dat heeft hij er al die tijd niet bij gezegd. Nee, het is heel snel, volgens mij vorige week ook nog gezegd in de uitzending over dat die, die man, die is in Nederland nog op het nieuws gekomen, die had een, een, een, een verzekering van 10.000 dollar per jaar en ja, hem werd dus volgehouden dat hij zijn plan mocht houden. Maar uh, uiteindelijk bleek het geloof ik 60.000 dollar te zijn, wat hij als rekening toegestuurd kreeg. Ja, ik weet niet meer precies wat de prijs was. Maar uh, ja, dat hebben inderdaad heel veel mensen. Uh, die, maken dat, die zien dat nu. Die maken dat nu mee. En uh, dat is ook een van de dingen die uh, op die website... Denk ik een van de redenen waarom het op de website uh, healthcare.gov uh, niet staat. Met grote letters van uh, dit gaat het voor jou kosten. Of, of dit zijn de gemiddelde kosten. Of uh, weet je, de gemiddelde premies. Want uh, ja, dat willen ze natuurlijk vooral niet bekendmaken. Ja. En uh, ja, als een, als een uh, privaat bedrijf dat zou doen. En ze laten die eerst... Uh, stel dat je bijvoorbeeld op uh, bol.com uh, iets, uh, iets wil bestellen. En ze laten die eerst van alles en nog invullen en je hebt geen idee wat de prijs is van het product dat je wilt bestellen. Uh, ze laten je van alles nog wat invullen, inclusief uh, je bankrekeningnummer en, uh, enzovoort. Allerlei uh, ja, informatie die mensen toch niet zo, uh, niet zo heel graag weggeven. En vervolgens krijg je dan pas de prijs te horen en die is dan een stuk lager dan je al die tijd beloofd is. Een ja, uh... uh, stuk hoger dan dat je beloofd is. Ja, precies. En als een, als een privaat bedrijf dat dan zou doen, dan, uh, ja, dan uh, was, de, was de wereld te klein, denk ik. Nou ja, als je al op, zijn, op de website van uh, Obamacare kon komen, want dat was ook nog eens een probleem. Heel veel mensen konden niet op die website komen. Of in ieder geval het uh, inloggen daarin, dat lukte niet. Nee, klopt. klopt. Ja, het was uh, een website, uh, zeg maar een soort digid laten laat het zo even zeggen. Nou ja. <laughs> ja, ja, alleen dan nog slechter. <laughs> alleen dan nog slechter. Oh. En uh, de, de, de, hoe duur heeft dat ding gekost? Iets van 650 uh, miljard dollar of zo? Ja, 634 uh, heb ik hier okay. gestaan. dus uh, ja. Ja, 604. ja, miljoen hebben we het dan over. Maar goed. Ja, miljoen. En, het, en daar hebben ze jaren met een heel team hebben ze daaraan gewerkt. Ja, en uh, ja, in, de, in de tussentijd, of althans niet in de tussentijd, maar uh, ik geloof dat dit een artikel is van uh, vorige week. Uh, nee, afgelopen dinsdag zelfs, 12 november. Zijn er drie jonge mannen van 20 in uh, San Francisco, uh, ja, die hebben het zelf ook willen proberen. En uh, die hebben het in drie dagen voor elkaar gebokst. Gewoon in drie dagen. Gewoon in drie even dagen. Uh, in een vrije tijd. Ja, ja en, uh, een Obamacare website die, die ook echt werkt. Dus, ja, ik weet niet wat ik hier verder over moet zeggen. Het is gewoon weer een overduidelijk bewijs dat uh, ja, alles wat de overheid uh, aanraakt verandert in Rotzooi. Ja, uh, ja inderdaad. En uh, dat, uh, dat vind ik wel gelijk een leuk bruggetje... ...om het uh, over de EU te hebben. Hè, ook zo'n uh, hmm. terugkerend uh, onderwerp. De Europese begroting uh, voor 2014 is namelijk omlaag gegaan. Maar voordat we de vlag uithangen... ...de Europese Commissie heeft uiteraard wel gewoon gekregen wat het wilde. Al is het misschien niet helemaal. het wil, liefst willen ze er natuurlijk 100 miljard bij per jaar. Als, uh, hè, als het niet meer is. Maar uh, ze gaan komend jaar gaan ze... Na een verwachting. 9 miljard minder uitgeven dan afgelopen jaar. Mm -hmm. uh, maar we hebben het nog steeds over 135 miljard. Maar het is wel de, de EU die het belooft. Hè? Dus het, uh, het kan nog een heel andere kant op gaan. Ja precies. Het kan altijd weer veranderen. Maar uh, ja, uiteraard is er een nodige commotie over, uh, over de EU. Hè, de, tenminste er komt steeds meer. En uh, ja, twee van die mensen die, uh, die zich nogal uh, uitgesproken hebben tegen de EU. Zijn uh, Geert Wilders. ...en mevrouw Le Pen uit Frankrijk. Ja, die zijn in het huwelijksbootje getreden, heb ik gehoord, hè? <laughs> ja, meer of meer, ja. <laughs> ja. niet letterlijk natuurlijk, maar... Uh... Bijna wel, ja. Ze zijn een soort verbond aangegaan. Ja, ze zijn een Zoals... kruistocht uh, tegen de EU begonnen, eigenlijk. En ja. uh, ze hebben daarin hun krachten gebundeld. Ja, dat, uh, daar is het verder uh, eigenlijk waar, waar ze zich naast het anti-EU-sentiment... Uh, ...elkaar heel erg in vinden, is het anti-Islam-sentiment... Uh, ...waar ik dan persoonlijk weer helemaal niks mm -hmm. mee heb. Maar goed, ja, we, we zien in ieder geval steeds meer uh, stemmen opgaan... Uh, ...om uh, ja, in ieder geval uh, weer macht... ...uit de EU en uit Brussel weg te halen... ...en dat lijkt me alleen maar een positieve ontwikkeling... ...ook al uh, ja, hebben deze mensen dan ook andere beweegredenen. Maar ja, wat het nou precies uh, in gaat houden... Dat, ja, ...dat moeten we verder nog even afwachten... Uh, ze zijn in ieder geval van plan om uh, ja, met, iets, iets te gaan doen met die verkiezingen voor het Europese parlement voor volgend jaar. Maar uh, mm -hmm. ja, iedereen uh, die iets weet van de Europese Unie weet dat het Europese parlement gewoon een, uh, ja, eigenlijk gewoon een, een soort van symbolisch uh, iets is. Mm -hmm. omdat, het, uh, omdat de Europese Commissie alles bepaalt. Hè. Ja. Europe het Europese parlement kan alleen advies geven en de Europese mm -hmm. Commissie heeft geen enkele verplichting om, uh, om dat advies na te leven Wat overigens, overigens dezelfde constructie is als die in de Sovjet-Unie gebruikelijk was. Oké, dus ze uh, uh, okay, dus kunnen, ook al zit dat hele parlement parlement is vol met mensen die alleen maar scheldtierades tegen de Europese Commissie uh, geven. Dan kan de Europese Commissie die kan rustig op zijn dode gat zitten, luisteren, en hoofd knikken en er verder geen aandacht aan besteden. Ja, precies. Die kan het allemaal naast zich neerleggen. En mm -hmm. uh, ja, Zoals ik zei, dat is dezelfde constructie zoals die in de Sovjet-Unie bestond. En, uh, vandaar dat ik het ook vaak de Europese Sovjet-Unie noem. En uh, ja, op die manier uh, ben je er natuurlijk zeker van dat er... Uh, als er al iets verandert, dat er dan heel weinig verandert. Is er eigenlijk nog een manier voor Nederland om eruit te stappen? Ja, daar is ook weer discussie over. Hè? Rutte zegt dan weer van, uh, ja, uh, Wilders en de zijnen doen net alsof je er zomaar uit kan stappen. Maar dat kan helemaal niet. Maar dat is dan weer meer gestoeld op de gedachte van, uh, ja, dat we dan ineens geen vrije handel meer zouden hebben. En, en dat soort dingen. Nederland is een handelsland en uh, bla bla bla. Maar ja, dat is een onzin argument. Want uh, hè, Noorwegen zit ook niet in de EU. Zwitserland zit ook niet in de EU. Maar die hebben gewoon vrijhandelsverdragen met de EU. Ja. En die hebben daardoor dus alle voordelen zonder, uh, zonder de nadelen eigenlijk. Ja. Dus Nederland zou dat ook kunnen. Maar goed, uh, ik zie het niet gebeuren, als ik heel realistisch ben. Om toch een beetje in de sferen van de Europese Unie te blijven. Uh, Slovenië, wat is daarmee aan de hand? Ja, Slovenië, uh, er is al een tijdje sprake van een bailout van Slovenië, waardoor het het zesde land in de eurozone zou zijn om een bailout te krijgen. En uh, dat gaat dan, uh, dat is dan met name vanwege een zwakke bankensector. Het punt is alleen dat Slovenië zelf, uh, ja, we hebben dit in Cyprus ook gezien, dus wat het waard is, weten we ook niet, maar dat Slovenië zelf in ieder geval uh, er niet aan wil. En uh, ja, dat ze geen bailout nodig hebben. Uh, ze hebben 1,2 miljard het euro opzij gezet om die, om die bankensector te ondersteunen, zeg maar. Maar ja, er wordt ook weer beweerd dat er uh, vele malen meer uh, geld nodig zal zijn. En uh, afgelopen maart verlaagde Fitch de kredietwaardigheid van Slovenië al, naar Triple B. En, uh, dus ja, dat was ook al geen goed teken natuurlijk. Maar het is ook gewoon een voormalig communistisch land. Hè? Er zijn ja. misschien uh, niet zoveel mensen die, die zich dat beseffen. Zeker denk ik van mijn generatie. Maar de, veel van die banken zijn nog in de handen van de overheid. En uh, ja, ze hebben in de tussentijd... Uh, ...hebben ze de salarissen uh, al twee maal verlaagd. Dus dat is op ja. zich denk ik een goed, uh, een goed teken. Ja, dat doen ze goed. Ja, ik weet, ik weet niet hoe hoog ze waren hoor. Dus misschien waren ze weer absurd hoog. Ja, precies. En, en ja. Hoeveel, uh, met hoeveel ze verlaagd zijn is ook dan weer de vraag. Maar goed, het is in ieder geval een begin. Uh, de pensioenen zijn bevroren. En de BTW is verhoogd en ze hebben nu ook alweer over nieuwe belastingen. Dus ja, als je dat dan hoort, dan, uh, ja, dan moet je toch weer denken, doet dat je toch weer denken aan Nederland, hè? Waar, het, uh, waar ze het allemaal over bezuinigingen hebben. Maar uh, ja, bezuinigingen betekent dat de overheid minder uitgeeft. En in plaats daarvan uh, ja, is het gewoon belastingverhogingen. En dat uh, lijkt hier uh, in Slovenië in ieder geval gedeeltelijk ook het geval te zijn. Dus maar na mijn zegt is het meer een liquiditeitsprobleem dan een schuldenprobleem. Dus dat, uh, ja, dat zeggen ze nu nogmaals, je weet niet wat het waard is, maar dat ja, schijnt in ieder geval het verschil te zijn met uh, bijvoorbeeld Cyprus of, uh, of Griekenland. Dus uh, de vraag is alleen Alleen, uh, ja, in, in hoeverre is dit waar en in hoeverre is dit uh, propaganda om te proberen te, de crisis een beetje tegen te houden, zeg maar. Maar er was nog meer uh, te beleven hier in Europa, hè? Wat was er ja. met Duitsland aan de hand? Ja, de Europese Commissie heeft niet stilgezeten. Ach, uh, Jezus. Het was, uh, ja, afgelopen uh, woensdag uh, hebben ze bekendgemaakt dat ze een onderzoek in gaan stellen naar het handelsoverschot van Duitsland. Ja, het, is echt, uh, het is echt de wereld op zijn kop als je, uh, als je het als land goed doet en je hebt een handelsoverschot. Want uh, dat is natuurlijk een, uh, een resultaat van uh, ja, het goed doen als land. Nederland heeft trouwens ook een handelsoverschot. Maar uh, ja, de Europese Commissie is daar niet zo blij mee. Want die zeggen van ja, maar uh, ja, jullie consumeren niet genoeg. En uh, ja, het is niet goed voor de concurrentiepositie van de zuidelijke landen en die proberen nou juist uh, uit de uh, uit crisis te krijgen en uh, ah. ja jullie zorgen ervoor dat de euro meer waard wordt en uh, ja dan wordt het nog lastiger voor die zuidelijke landen en uh, ja het is natuurlijk onzin als je erover ja. nadenkt. Jongen, jongen, jongen, ja. Het is echt een beetje Oost-Duitse oh, DDR-mentaliteit. Ik bedoel, er werd ook voorgeschreven hoeveel mensen moesten consumeren. Ja. Dat is gewoon dezelfde koffie, maar ze hadden drie verschillende verpakkingen gegeven. En van tevoren <laughs> aan iedereen gezegd van welke pakken ze moesten kopen met hun bonnetjes. Ja. En als ze zich daar niet aan hielden, dan gingen ze mopperen. Want ja, dat, anders zou de concurrentie niet werken, zeiden ze dan. Ja, klopt, ja. Volgens mij zijn ze daar dus in, in, in de leer gegaan of zo. Ja, wie weet. Ja. <laughs> ja, we, we hadden het vorige week natuurlijk al over de, de renteverlaging uh, door de Europese Centrale Bank. Ja. En uh, ja, daarbij werd ook gewoon zwart op wit gezegd... Dat, het was, uh, ...dat de bedoeling daarvan was om de economie aan te jagen. Ja, dat is dus... Uh, ik denk dat ze vervolgens uh, ja, misschien daarop uh, kritiek hebben gekregen of zo. En uh, ja, nu schrijven ze de schuld in de schoenen van de Duitsers, hè. De ja. Duitsers hebben het weer gedaan. Maar uh, ja, het is nu... Uh, nu doen ze bijna net alsof de hele eurocrisis... ...en het, uh, de zwakke Europese economie... ...en uh, de, dat de zuidelijke landen het niet goed doen... Het is allemaal de schuld van Duitsland... ...vanwege hun handelsoverschot. Ja. Maar er, denk, er schijnt ook niemand bij stil te staan... Dat als de euro meer waard wordt, dat iedere Europeaan, of althans die in de eurozone woont, daar wat aan heeft. Want dat wil dus zeggen dat wij Amerikaanse producten, weet ik het, Canadese, Japanse, Chinese, noem maar op producten, dat die voor ons goedkoper worden. En daar hebben wij alleen maar baat bij natuurlijk. Dus ja, het is de wereld op z'n kop. Ja, en over de wereld op z'n kop gesproken, de verspilling van de week. Ja, we hebben er weer een paar opgezocht. Ik zou er bijna een jingle van kunnen maken, joh. Ja, inderdaad, ja. De ja. verspilling ik dan een echo effectje opgooien. Mooi. <laughs> ja, uh, wat, wat, wat, wat is er allemaal weer over de balk uh, gegooid van het uh, geld dat ze van ons afgepakt hebben? Ja, het komt je allemaal aan bij. Hè? Je hoeft er helemaal niet uh, naar te zoeken of zo. Het, uh, je slaat een krant open of een, uh, yeah, een, een internetpagina en het, uh, het komt allemaal op je af. We hebben uh, laatst een discussie, uh, eerder deze week, een discussie gehad over uh, jihadstrijders die uh, naar Syrië gaan om daar te vechten. Mm -hmm. uh, die krijgen gewoon een uitkering, geloof ik, of niet? Ja, maar ja het, als ze uh, beloond worden voor hun uh, gedrag of zo. Ja, precies. Dus uh, hè, er zijn al de nodige aanwijzingen dat het Westen. Uh, ja, de, de rebellen in Syrië ondersteunt, financieel en met wapens. En ja. uh, daar zijn dus ook al aanwijzingen voor. Maar daarnaast is het dus ook een soort van indirecte steun op deze manier. Omdat die, die mensen die daarheen gaan, die dus gewoon in Nederland uh, ja, inwonen, als inwoner van een gemeente staan uh, ingeschreven, die krijgen dus gewoon een uitkering en die houden die gewoon. En in de tussentijd dus, gaan ze even naar Syrië toe om daar een beetje ja, de, de heilige oorlog te voeren? Ja, precies Maar als ze terugkomen, ja, er zijn er wel weer een kamerleden en uh, andere mensen uit de overheid die dan uh, met een boos gezicht staan te kijken: van uh, dat moet dan maar niet kunnen. Maar ze worden dan vervolgens. Ze in de watten gelegd, ja, ja, precies. Ja, en het is uh, ja, je vraagt je bijna af van uh, het is een beetje het verhaal van het kip en het ei van wat kan er eerst, maar zouden ze die uitkering al gehad hebben voordat ze daarheen gingen en dat ze zich gewoon gingen vervelen? Ik denk niet dat je gaat radicaliseren als je gewoon uh, een groot gedeelte van je dag uh, van je tijd bezig bent met een uh, inkomen verwerven, nee, precies. Er gaat wel een nodige tijd in zitten, natuurlijk. Want radicaliseren ja. ik bedoel, uh, hè, als je die forums en zo in de gaten moet houden met al die, uh, die jihadisten en uh, hè, waarschijnlijk is de helft FBI-agent, FBI agent, maar uh, ja, inderdaad. Uh, weet je, als je al die forums in de gaten moet houden en filmpjes kijken, en uh, dingen opzoeken over hoe je bommen maakt, ze dus er gewoon een hoop tijd in zetten. Hè? Ja, ik niet. denk niet dat ze dat kunnen doen tijdens het vakkenvullen of zo. Maar... Nee, precies. <laughs> dus als je gewoon fulltime werkt of je studeert of zo, dan is het toch lastig om dat allemaal te combineren. Ja, ja, ja, meestal is het je hoofd dan toch meer bij andere dingen dan bij, uh, bij, bij de Heilige Oorlog. Ja. Dus ik, uh, ik vermoed inderdaad dat het uh, wel een lijn van de verwachtingen zit dat die mensen uh, op hun uh, radicale ideeën hebben zitten broeden in de periode dat er eigenlijk van hun verwacht werd dat ze werk gingen zoeken. Ja, buiten de hele discussie of dat uh, überhaupt uitkeringen moeten zijn, hè, waar wij het ongetwijfeld over eens zijn dat die er überhaupt niet moeten zijn. Maar uh, ja, buiten dat, op het moment dat je een uitkering krijgt in het huidige systeem heb je dus wel een sollicitatieplicht. En uh, hè, als je natuurlijk uh, arbeidsgeschikt bent en niet uh, arbeidsongeschikt. Uh. Maar uh, ja, dat is in dit geval dus uh, duidelijk wel het geval, want anders ga je ook niet naar met een uh, eh, met een metrieur op je in je armen, maar ja, ze krijgen dus ze blijven gewoon een uitkering houden. Dus uh, daar is nu gelukkig zijn er dan wat mensen die uh, die vinden dat het niet moet kunnen. Maar uh, ja, zoals ik zei, de bredere discussie over, over of er überhaupt uh, uitkeringen moeten zijn, die wordt uiteraard niet gevoerd. Maar uh, ja, ja. volgens mij, als het een uitkering gewoon door de verzekeringsmaatschappij zouden worden uh, geleverd, ja, die, die, die hebben natuurlijk baat bij dat een uh, klant uh, dat, dat ze daar geen premie aan uitkeren, uh, maar dat die gewoon zo snel mogelijk weer een baan heeft en het liefst een baan waar die zich gelukkig Voelt, ja. Zodat hij daar blijft werken. En ja. uh, liefst een baan waar hij ook nog goed verdient, zodat hij meer premie gaat betalen. Dus, uh, want ja, als je dan uh, met, een, met een hoger salaris weer in de uitkering komt, dan moet dat weer uh, gerelateerd zijn aan het salaris wat je daarvoor verdiende. Dus dan gaat je premium omhoog. Dus dat lijkt me logisch. Ja, precies. En ik denk niet dat die mensen aankondigen van: uh, joh, ik ga naar Syrië. Maar uh, ja, als het inderdaad, uh, als zo'n verzekeraar ja, erachter komt. Of, of gewoon geen antwoord krijgt van die persoon. en uh, dus op die manier achterkomt dat die persoon niet eens in Nederland is. ja, dan uh, zal er ongetwijfeld een clausule zijn dat uh, daarmee de uitkering gelijk stopt. Dus uh, dat lijkt me inderdaad een goede oplossing. Ja. Maar we hebben nog meer verspillingen. Ja, god, wat is nog meer gebeurd. Hoor. Ja, uh, we hebben hier een, uh, een artikel van Geen Stijl. Met de kop GroenLinks spendeert 4 ton aan autoverbod Utrecht. Oh ja, dat moet weer een ideaal verwezenlijkt worden. Ja, precies. Ja, ze sprongen allemaal weer op de barricades en uh, er moest wat gebeuren, want het, uh, het milieu ging eraan. <laughs> dus ja, er is uh, vervolgens heel wat geld ingestoken in een verbod op uh, vieze auto's in de binnenstad van Utrecht. Ja, vies qua CO2-uitstoot. Uh, wat op zich ook een heel bedenkelijke theorie is. Die hele CO2-veroorzaakt uh, opwarming van de theorie Maar goed, dat is weer een, uh, daar kunnen we ook een uur mee vullen, denk ik. Ja, sorry dat ik het zeg voor onze linkse vrienden... maar het is weer een luchtkasteel uh, gebleken. Ja. Want uh, het verbod raakt maar zo'n 500 auto's. Okay. Terwijl 0,4% van het totaal in Utrecht... Ja, voor die, uh, die 375.000 euro die eraan uh, besteed is... Ja, is dat toch natuurlijk bijzonder weinig rendement. Dus uh, eigenlijk 4 ton uh, gewoon voor niks het raam uitgekeeperd. Ja, precies. Dus dat wordt ook weer uh, onder het kopje... Uh, Verspillingen. Ja, toch al die, die onderzoeksbureaus. Er dus zit ook weer een bende parasieten rond de overheid eigenlijk. Hè? Die... Ja, inderdaad. die vraagt altijd af waar het dan, uh, waar het dan weer vandaan komt. Hè? Mm -hmm. en, uh, volgens mij zijn het gewoon uh, connecties die mensen dan hebben. Van, uh, oh, dan ga jij even in zo'n commissie zitten. en Dan, uh, hè, dan uh, ga ik wel uh, betogen dat we een commissie nodig hebben om dit allemaal... Uh, ja, om een goed plan van aanpak te hebben om de CO2-uitstoot tegen te gaan. En dan, uh, hè, dan uh, ja, kan zo'n commissie... En die, die mensen die in de commissie zitten, die kunnen ook weer flink vangen. Ja. En uh, ja, zo, uh, zo zie je maar weer die mensen met de politieke connecties. Die verdienen er goed aan, maar uh, ja, als belastingbetaler ben je gewoon 4 ton uh, lichten. Ja, dus wij mogen dan allemaal weer gaan betalen. Ja, was, uh, Waren er nog meer uh, verspillingen? Nee, dat was hem. Oké. Okay. Althans, ja, ongetwijfeld. Maar... <laughs> <laughs> okay. Nee, goed, dan uh, gaan we zo naar de verkiezingen toe in Leeuwarden. Maar eerst hebben we nog een sketch van een Lenteman en Henk, want die zijn bij de Sinterklaasoptocht geweest. Vandaag bij Annaal Vandaag... Nederland heeft een slavernijverleden. Anaal vandaag is op de pakjesboot. Feest Nederland zichzelf in december uit de crisis? Annaal vandaag is op de pakjesboot. Racisme in Nederland, hoe staan we ervoor? Annaal vandaag is op de pakjesboot. Misstanden in de zorg, 50.000 likes, petitie, 2 miljoen handtekeningen. Anaal vandaag is op de pakjesboot. En een aanval op de Nederlandse cultuur. Anaal vandaag is op de pakjesboot. <tied> Sint, Sint! Wat uh, is er, paniekpiet? In het Verre Oosten heeft een volwassene aan kinderspeelgoed gewerkt. Iep, iep, iep, iep, iep, iep, iep, iep, jullie begrijpen ook helemaal niets van het idee. Kinderen voor kinderen, stelletje apen. Wat gaan jullie hier aan doen? Uh, ja, daar hebben wij excuus, Piet, voor. Excuus, Piet, kom! Oké, okay, kom erbij, uh, Sint. Sint? Ja? Sorry. O, o. Zo. Sint pakt zijn lange staf, zijn grote gouden stengel en gaat eens dus even zijn rondje maken over de bakjesboot. Werkpiet, aan het werk. Sint komt eraan. Sint, Sint, wil je wat Kristelmef? Nee. Doe je wat Christel Rot op, Zeur Piet. Oh. Hallo, Sint. Pak aan, Poot Piet. Oh, salami. het <tie> straat, beeld, graas. Pornopiet, kom van mijn schimmel af. Ja, extra mijn zoon Piet. Jij mag straks ook pakjes brengen. <hysstitie> <hysstitie> oef, oef. Ha, die werk Piet. Oh, en al die pakjes weer van elkaar. Hier voetbal Piet. Oh. Schij. Um, vakbondspiet, arbo-piet, sokkenpiet piet en maatschappelijk verantwoorde Piet, ah. kunnen jullie even daar gaan staan? Oh, ja, hey, dit wordt leuk, ja. Dan zet ik de draaiorgel aan. Ah. Nou, het weer mee eigenlijk. Zeg uh, Pieter, jullie kunnen hier wel een beetje gaan staan zeuren. Zien, wat ook maar het is wel jullie functie die breed maatschappelijk ter discussie staat in Nederland. Mag, je toch niet op mag ik jullie eraan herinneren dat ik degene ben die in de Tweede Wereldoorlog helemaal naar Canada is gevaren om die arme kindjes van het Koningshuis hun cadeautjes te brengen? Dit was net een brug te ver. Kunnen jullie hier wel een beetje in de ronde staan te oeleboelen? Wat moeten we nu? Wat moeten we nu? Anders uh, zetten jullie gewoon een of andere Facebook actie op of zo. Ja, een Facebook actie. Ja, dat had ik daar, ook meegemerkt. Nee, je moet niet liken of delen. Je moet... Lijken en delen. Hey, een foto van de poes. Oh, wat leuk. Een nieuw kindje. Lieve Facebook, ik ben zo blij met mijn leventje. Ik ben mijn fiets kwijt en er zit een pepernoot in. Haha, dit is een lepita filmpje! Hey, leuk spelletjes. Nou, en wie is er allemaal al lid van jullie Facebook actie? Oeh, kijk! Piet, Piet, ik ben Piet, ik ben Piet, ik ben Piet, oh, Piet, Piet Dikke Lulpiet, leuwe beat, ja, ja, bolletjes Piet. Nee, Ipapiet. ik ben geen Piet. ik ben pro. Dat zijn alle pieten, pieten, van alle kleuren hoedjes. mijn jongens. Oké, okay, oké. Okay. De sint zal jullie ook even liken. Yupi, yupi, yupi. Jaho, jaho. De sinten een sinten en de pieten worden pieten. Wat een succes! Prima, dan zijn jullie vanaf nu allemaal Participatie -piet. We moeten er met zijn allen de schouders onder zetten. Ik ben Leuk Piet en ik doe alles mee. Ik ben Belasting Piet. Ik hou de belasting op en ik geef het aan de zin. Ik ben de Bonnetjes Piet. Ik ben de ik ben een raadpiet. Ik kijk of het goed is of fout. Of piet. Ik ben toernoepiet. En ik doe het voor een Ik ben goede Piet. Bij het voetbal zorg ik dat wij niet te vaak tegen ons hebben te scoren. Ik ben werkpiet. En ik doe al het werk. Ik ben belastingpiet. Ik haal de belasting op. En ik geef het aan de zint. Ik ben de Bonnetjes Piet. Ik schrijf Bonnetjes. Dankjewel, dankjewel. Ik ben Moraal Piet. Ik kijk of iets goed is of fout. Of Piet. Ik ben Trommel Piet. En ik Trommel voor subsidie. Ik ben Goede Doelen Piet. Bij het voetbal zorg ik dat wij minder vaak tegen onszelf scoren. Ja, dames en heren, het mag u niet ontgaan zijn. Er waren verkiezingen in een aantal gefuseerde gemeentes in uh, Nederland. En aan een van deze uh, fusiegemeentes, ik hoop dat ik het goed zeg, uh, Klaas. Ja hoor. Ja, ja daar, daar was Leeuwarden, die ging fuseren met. Nou oh, uh, ja, met uh, Bornsdachien. Ja, en uh, de kiezer heeft heel duidelijk gesproken. Het kan hem gewoon geen flikker schelen. 60% kwam gewoon niet opdagen. Die wilden de moeite niet nemen. En ja, dat het wel het uh, prachtige weer was. Ja, precies. Ze hadden geen enkel excuus. Dus je kan niet zeggen van het was rot weer. En, en nou nee. wordt het uh, ons allemaal wijs gemaakt dat uh, als je niet stemt, dan gaat jouw stem naar de grootste partij. Ja, die faal ja, het is een fabel natuurlijk. Ja, het nergens op, hè? Het wordt elke keer weer genoemd. Op Twitter kwam hij ook nog een aantal keer voorbij. Dat de stem dan meegenomen wordt in de totale telling, dat is waar. Maar dat hij naar de grootste partij gaat, dat is gewoon een, ja, een pertinent te leugen. En inderdaad, 60% van de Leeuwarden bevolking is niet komen opdagen. Maar er verschijnen geen 20 lege zetels in het gemeentehuis. Dat is dan weer jammer. Ja, precies. Maar eigenlijk is het dus gewoon heel ondemocratisch. Want de meerderheid wordt gewoon genegeerd. Ja, precies. Ik heb gisteren, toen het de uitslag bekend was, heb ik ook met een aantal Gesproken. Ik zei van nou, dit is een mooie gelegenheid om uh, de PVDA buiten de raad te houden. De PVDA heeft uh, heel veel middelen en er zit, uh, nou, er zit natuurlijk heel veel overtuigd uh, PVDA-socialisme in, maar er zit ook gewoon heel veel, ja, gewoon, uh, hoe noem je dat, uh, belangen zitten daarin. De PVDA is altijd veruit de grootste partij, dus er zit heel veel optimisme in het ondersteunen van de PVDA. Er komt relatief veel geld voor vrij en steun. En uh, ja, het beste wat je, je daar tegen kan wapenen ook als je niet de Libertarische Partij bent, want alle partijen zijn eigenlijk kleine partijen. Hè? De Libertarische Partij heeft daar misschien geen zetel, maar ten opzichte van de PVDA zijn gewoon alle partijen zijn kleine partijen. Dus Waar heeft gewoon één partij en een aantal kleine partijen. En... Uh ik zeg, jullie moeten gewoon samen zorgen stappen over je verschillen heen. Het, we krijgen, de gemeente krijgt heel veel taken erbij, heel weinig geld. Dus het is niet alsof je nou hele grote dingen kunt gaan doen. Waarschijnlijk als je gewoon de bare de, de simpele, gemiddelde algemene dingen gaat doen, dan uh, krijg je dat moeilijk genoeg. Zorg gewoon dat de PvdA er buiten ligt. Het opportunisme, als je dat vier jaar lang afsluit, of drie jaar lang afsluit van subsidies en gelden en uh, privileges, dan droogt het heel snel op. Ben ik van mening. En wat was hun antwoord? Nou, ik moet zeggen, bij sommige partijen, vooral de mensen die niet al uh, samen met PvdA in een college hebben gezeten en hopen hun eigen plannetjes te kunnen doorzetten met hun hulp, uh, klonk het uh, heel goed in de oren. Er zijn, uh, er zijn best er veel mensen die er zo over denken. En ik denk niet dat het gaat gebeuren natuurlijk. Maar ik, ik vind dat het mooi omdat dat even. Ja, ik, ik vond het hier ook gepast. En om, waar ik het eigenlijk om zeg is om even in te haken op die opkomst. zeg je, ja, PVDA is de grootste die heeft de lead. Ja, maar dat is eigenlijk dikke bullshit. De grootste is de mensen die niet zijn komen opdagen. En van die minderheid die is gaan stemmen heeft inderdaad een groot deel PVDA gestemd. Maar uiteindelijk gaat het maar om 16, 70 procent van de leeuwwaarders. Dus er is helemaal in mijn ogen helemaal geen enkel mandaat... waarom die groep ook mijn enige voorrang zou moeten krijgen. Het, is, uh, het moet ook niet zuur klinken. Hè? Het kan natuurlijk gemakkelijk klinken alsof je, oh, je doet niet mee... en nu ga je nog... Uh... Zo is het helemaal niet bedoeld. Ik, uh, ook als ik niet uh, had meegedaan, had ik... Uh, dacht, ik dacht er eigenlijk van tevoren al ooit alles zo over. Dus. Ja, want uh, even voor degene die het nog niet weet... de Libertarische Partij die dus ook meedeed... die heeft helaas, helaas geen zetel uh, gekregen. Ze mogen misschien op een puntje van een stoel zitten eventueel... als het gaat om de hoeveelheid stemmen. <laughs> Dat is 0,3 zetel, 0,2 zetel. Ja, ik ja, kan precies met één bil op het puntje van die stoel euh, zitten. Maar het is helaas heel weinig uh, stemmen. Maar ik ga heel even naar Jurien toe, want die was er ook bij. Ja, wat, uh, wat ging er allemaal door je heen? Heb je het kussenvol uh, nat gehuild? Of uh, had je zoiets van, nou, nee, nee, ik ben hier wel uh, rustig bij. Nee, voor de mensen voor wie we het hebben gedaan... we hebben ook niet weinig stemmen gehaald. 224 mensen die individueel hebben besloten om op de Libertarische Partij te stemmen. Uh -huh. Dus uh, tien keer zoveel dan uh, bij de afgelopen nationale verkiezingen in uh, Leeuwarden. Dus er zijn een hoop uh, redenen om uh, blij uh, te zijn. Komt ook nog bij dat wij hebben gewonnen... ook op het gebied van de hoeveelheid gespendeerde euro's per binnengehaalde kiezer. We hebben namelijk heel weinig uitgegeven... Terwijl dat, uh, ik geloof dat de VVD het grootste campagnebudget had. Nou, De VVD heeft moeten inleveren. Dus die heeft eigenlijk een negatief uh, resultaat op uh, de duizenden euro's die ze hebben uitgegeven. En dat geldt ook voor de PvdA, die heeft ja, dan wel, um, die, die heeft dan wel een, van het deel van de kiezers dat nog eens komen opdagen een groot deel uh, binnengehaald. Maar ze hebben heel veel ingezet, 150 vrijwilligers hadden ze rondlopen, vertelden ze mij. Okay. En uh, daar zitten ook duizenden euro's campagnebudget in. Dus wij hebben gewonnen, we zijn niet alleen procentueel het snelst gegroeid, maar we hebben dus ook het voordeel dat wij... Ja, ...het meeste resultaat hebben gehaald per ingezette euro. Oké, okay, dus het eigenlijk is het gewoon een succes, ook al hebben we geen, uh, geen zetel. Klopt, klopt. Ja. Het heeft dan geen direct rendement opgeleverd, want we hebben geen zetel... ...dus we hebben de komende vier jaar nog geen uh, invloed. Maar het heeft wel een indirect uh, hè. besef ook dat, dat mensen die voor het eerst... Ja, op het, het, het LP-veldje uh, hebben rood gekleurd. dat die, uh, ja, dat je daar ook in het uh, brein uh, zit. Hè? Dus qua branding uh, is het ook <laughs> een perfect resultaat. En uh, ja, iemand die heel enthousiast, heel veel van zijn tijd erin heeft gestoken. met het bekendmaken van de, de naam Libertarische Partij. Uh, ja, dat, dat is Thomas Wensel hè? De fanatieke Twitteraar. <laughs> ja, goed, dat klopt helemaal. Ik mag wel graag gebruik maken van uh, Twitter en Facebook. Mm -hmm. en om toch stiekem de nodige stemmen op te halen. Zo kwam het zelfs zover dat ik een uh, Marxist... Uh, op uh, Twitter de uitspraak ontlokte dat hij stiekem de Libertarische Partij wel een zetel had Oké. Okay. Dus dat, uh, dat, is, dat is natuurlijk al heel wat. Maar uh, laten we niet uh, ontevreden zijn. We, er hebben 0,7% van de stemgerechten de Leeuwarders op de LP gestemd. En dat, als dat landelijk zo was geweest, dan hadden we Kamerzetel Oké. Okay. Dus ja, eigenlijk moet je voor uh, lokaal moet je eigenlijk meer moeite doen voor een zetel dan landelijk? Ja, ontzettend veel uh, meer moeite. zeg maar. Je moet al dik uh, richting de 2% van alle stemmers gaan. Uh, wil je überhaupt kans maken op één uh, zetel? Mm. Ja, er waren 39 uh, raadzetels te verdelen. Maar we de successies er even uitnemen. Zo hebben we uh, de, het wijkcentrum, uh, als ik het goed uitspreek, Grunsheim, uh, Daar ging 4% van de stemmen naar de Libertarische Partij. Dus je moet het uh, ja, ook zo zien. Uh, misschien is het uh, leuk om de eerstvolgende activiteit uh, in zo'n uh, wijk van de te doen. Omdat daar waarschijnlijk het uh, grote potentieel zit uh, op, uh, ja, op meer, zeg maar. En, uh, welke gebieden in de stad hebben, zeg maar, dus zitten de procentueel de meeste Libertarische stemmers? eigenlijk? Is dat een beetje in de binnenstad? Of? Als ik het zo zie, dan uh, zie ik Grunsheim. Heim aan de, aan de zuidkant van Leeuwarden. Uh -huh. dus uh, bijna 4%. En uh, dan zie ik uh, Het Nieuwe Hoek 3%. Schieringen iets meer dan 2%. Uh, en Puts en Golf. Nee, precies. Uh, het, zijn geen, uh, het is geen Leeuwarden binnenstad, zeg maar. Uh, oké, oh, oké. Okay, okay. dat, uh, dat kan ik er wel uitlezen, maar... Uh, toch nog enkele gebieden waar uh, een aantal procent uh, ja, binnen wordt geslepen. Dus dat, dat is altijd goed natuurlijk. Er zijn toch mensen en en, en het, kroegje, het kroegje van Paul. Heeft hij ook nog massaal uh, op Paul gestemd? Ik weet niet of... maar dit was wel. Want hoeveel, uh, ja, even, even voor de luisteraars. Paul Goodings heet hij geloof ik. Hè? Mm -hmm. ah, dat is echt de, de flyeraar van de LP. Uh. Nou, Daar kan niemand tegenop. Als je die man bezig ziet. <grijg> die man heeft een charme. Klopt. Ik ben helemaal nee. met James. Hij heeft ook, hij heeft ook, wel wat. Hij heeft ook mensen persoonlijk op hem uh, laten stemmen. Dat, ja. dat is hem ook wel gelukt. Ja, wat ik uh, vooral... Uh, Fijn vindt aan Paul is dat hij toch wel weer een netwerk heeft van mensen die um, ja, zeg maar, de, de groep mensen die dan buiten. Want Juri en ik zijn zeg maar lid van de LP. We, voordat we over Partij praten gingen praten, kwamen we bij spreken op een libertarische bijeenkomst. Okay. De eerste libertarische bijeenkomst van Leeuwarden is niet door een van ons beiden georganiseerd. Dan zijn we allebei als uh, ja, gewoon geïnteresseerden naartoe gestapt. Ja, en okay. um, daar, daar is ik ook wel een beetje ontstaan. Maar dat stond eigenlijk los van het idee dat we een, een partij voor de gemeenteraad zouden hebben. Mm -hmm. En dat, uh, zo was het voor mij ja. ook. Ik ben daar uh, in eerste instantie voor het libertarisme op afgestapt. Later is daar pas uh, een soort beleving voor de gemeenteraad uit voortgekomen. En uh, nou ja, dan buiten okay. ons netwerk is denk ik Paul de enige die echt uh, structureel een aantal mensen uh, met ons, mm -hmm. eh, die er, daarin heeft geloodst. Hè. Als ik, uh, want ik ja, als ik dan kijk naar, kijk als ik naar mijn eigen netwerk kijk, daar is natuurlijk veel steun uitgekomen. Maar dan zou je vanuit, daarom zou ik, ik zeggen maar de mensen die die mensen kennen, ja dat is, uh, als ik zeg maar, Paul er even toevoeg dat, dat dan die is dan in ons netwerk gekomen, Dan zeg met maar de mensen die de mensen van de LP kennen, dus dat is zeg met maar graads. Er komt uit zijn hoek relatief veel uh, activiteit en dat vind ik wel mooi. Kijk, we moeten nog afwachten hoe het uitpakt, maar er zijn al een aantal mensen die, uh, ik heb nu concreet een beetje een beeld van uh, vier mensen die misschien uh, in het vervolg mee gaan doen. En daarvan uh, komen er toch uh, twee. Uh, ...bij Paul vandaan. En van het buiten het, uh, ons directe netwerk. Nou, dat is, al, uh, dat is wel heel mooi. En uh, ja, om even over de toekomst te gaan hebben... ...gaan jullie dus uh, binnenkort nog lezingen organiseren... ...en andere activiteiten, weet ik veel... ...een festivaletje of een uh, congres... ...of ja, noem maar op. Ja, we hebben nog niet echt uh, geëvalueerd. Hè? We ja. hebben afgesproken dat we... ...we hebben vandaag natuurlijk wel de, de dank uh, eruit gestuurd... ...en mm. een uh, algemeen bericht. En dat is ook heel goed. Maar we gaan... Uh, zaterdag overleggen. En dan uh, komt dat, gaat het verder wel rollen. Maar ja, om een beetje op vooruit te lopen, ik denk uh, dat we beide, ik denk iedereen eigenlijk wel, ons alle drie, dat we wel bereid zijn om ook uh, voor andere gemeentes en naar de toekomst onze eigen gemeenteraad over. En ik sta het jaar om daar uh, naartoe te werken. met. Uh, ja, en we moeten niet vergeten, jullie hier, uh, <laughs> dat we op 4 december, uh, vlak voor Sinterklaas, ...weer een borrel hebben in de Rus. Dus mm, met ja, dat is heel belangrijk. We blijven uh, energie stoppen in uh, de groei van de Leeuwarder LP. En mm -hmm. ik verwacht ook een uh, snelle uh, groei. Om uh, als voorbeeld te nemen, op Facebook hebben we 150 likes. Ik zag uh, de VVD Groningen, die heeft bijvoorbeeld 100 likes op Facebook. Groningen is een grotere gemeente, de VVD is een grotere partij. Maar ten opzichte van hen hebben we al een voorsprong in Leeuwarden. Ja, het kan wel niet vergeten dat veel VVD'ers zijn toch van oudsher hardwerkende ondernemers... die niet eens tijd hebben om hun Facebook te checken. Hè? Maar ze zo hard werken. Ik zou daar ja, nog iets aan toe willen voegen. Kijk, de VVD van oudsher is natuurlijk gemakkelijk om daar als ondernemer of vrijheidslievende persoon op te stemmen. Ja, Dat heeft enerzijds natuurlijk mee te maken dat dat brand of dat merk staat al 60 jaar op ja, wij hebben daar veel aan, aan, aan af te halen natuurlijk. Wij kunnen een mooie poten wegzagen. Maar het is ook een lastig verhaal wat je verkoopt als Libertariër. En dat, uh, dat merk je in zo'n verkiezingscampagne natuurlijk wel heel goed. Mm -hmm. Het is geen makkelijk verhaal. De Libertarische Partij heeft geen uh, cadeautjes uh, weggegeven. Dus wat heb je dan zo'n kiezer dan te brengen? En voordat ze ja. onze resultaten gaan zien, namelijk belastingverlaging en een overheid die minder in, in de nek hijgt, dat, ja, dat is ontzettend moeilijk. Uh, en vergeet niet, in Leeuwarden hebben de VVD, de VVD heeft verloren ook. Dus uh, überhaupt het hele blauwe licht uh, voor ogen is, ja, dat, dat is er niet. Het is, het is echt rood, rood, rood, zeg maar, wat er in uh, Leeuwarden heeft gewonnen. Ja. Dat is gewoon verschrikkelijk. Ja, dat viel mij al op uh, bij dat uh, lijsttrekkersdebat. Dat, uh, ik heb het niet kunnen zien. Ik heb het alleen uh, via Twitter een beetje kunnen volgen. En ik haalde uit de opmerkingen, al uh, haalde ik al eruit... dat uh, ja, er werd, inderdaad alleen, werd alleen maar voor Sinterklaas uh, gespeeld. Hè? Er werd hardop uh, gefantaseerd wat, uh, wat die, al die partijen met andermans geld uh, zouden gaan doen. En uh, niemand die dan ook, ook bij stil staat van... hé, hey, wacht eens even. Wij, wij moeten voor die cadeautjes gaan betalen. Ja, de rekensom over de laatste vier jaar... die uh, mm. lijst... of nummer zes van de VVD in Leeuwarden, gert van Ulsen. Of vergeet ja, van ULS heeft gemaakt. Uh, dat is 73 miljoen op zijn minst. Wat aan grootschalige projecten over de balk is gegaan. Over de laatste vier jaar. Uh, ja, door de coalitie in Leeuwarden. Dat, dat, ja. Is, ja, dat is gewoon heel veel geld. Als je dat terugrekent over alle Leeuwarders dan, uh, ja, dan hadden we alles iets minder crisis gehad. Om het zo maar te zeggen. Maar werd dat ook even bij zo'n debat. Werd dat dan ook even genoemd? Nee, nee, nee een aantal onderwerpen werd zorgvuldig uh, gemeden. Kijk, als je wiet of wiet als onderwerp uh, neemt. Uh, qua stelling. Ja, daar hebben linkse partijen niet zoveel uh, van te vrezen. Want die staan net zo goed als dat de Libertariërs voor uh, legalisering. Alleen, niemand doet het. Nee, precies. Maar de grote infrastructurele projecten van de laatste vier jaar en, en ook de periode daarvoor, die uh, werden totaal niet genoemd. Of het nou uh, ja, uh, verneucratief uh, beleid... Uh, Betreft, wat betreft een museum... of uh, de, de miljoenen spendering aan uh, de stad Schouwburg... of de mislukte infrastructurele projecten... in en rondom de stad... Uh, daar, daar werd totaal geen aandacht aan besteed. Ja, het is alleen maar doorfantaseren... wat ze allemaal gaan doen eigenlijk. Ja, in wezen wel. En uh, daar komt uh, ja. Henk Dijnum uh, lijsttrekker van de PvdA waar elke keer aanzetten met... Uh, ja, Henk werkt, Henk werkt... en uh, ja, voor al jaren met heel veel overlast uh, boven je hoofd. Ja. Het, is, het, is, het is een kansloos verhaal... want ze gaan wel even voor duizend banen zorgen... maar laten we die beloften er even inhouden dat ja. we die uh, consequent uh, gaan volgen... en dan ja. kijken over vier jaar, wat de Partij van de Arbeid heeft bereikt. Dus ze moeten met, met hun eigen beloftes uh, teruggepakt worden, zeg maar. Wat kunnen de andere LP-partijen die met de komende gemeenteraadsverkiezingen gaan meedoen, wat kunnen die nog eigenlijk allemaal leren van, van jullie campagne? Wat voor tips zou je ze geven? Ja, nou, ik denk dat je ervan kunt leren uh, dat je, wat we die ene zaterdag hebben gedaan met een heel groot team uh, ergens zijn, dat werkt. Ja. Hè, uh, je moet eigenlijk zorgen dat je domineert. Nou, dat kunnen we ook, uh, door gewoon ook naar andere plaatsen te gaan. Hè? Dus uh, als iemand mij nodig heeft, uh, nou ja, ik zit dan in Leeuwarden, maar ik kan in, in, bij wijze van spreken kan ik in, uh, in, in, in Maastricht of in Den Bosch, ik kan overal helpen natuurlijk. Hè? En dat geldt ook voor de anderen. En de, de, Marcus die kwam nog met een goede tip, Er is ook iemand die, uh, die was er zaterdag bij, uh, toen we campagne aan het voeren waren, uh, die zei van, uh, je moet uh, als er een cameraploeg is, moeten we zorgen dat we allemaal er zijn. Dan is, dan is, ja. dan is het blauw van de LP'ers. We hebben die camera's volledig gemist, inderdaad. Ja, dat was wel jammer. Dat is ook iets hè, om te leren. En Klaas, wat uh, vind jij? Dat, wat voor tip kan jij nog meegeven aan de andere LP'ers? Ja, ik denk dat je gewoon moet uh, gaan ervaren, natuurlijk, wat het is. Mm -hmm. En als ik al een tip. Uh, ik, ik vind het fijn dat je gewoon. Uh, wij hebben ook heel veel dingen gewoon zelf uitgezocht. En dat, uh, ik vond het leuk. Uh, ik, ik denk dat het belangrijk is. Dat het is misschien niet echt een tip. Maar je moet het leuk vinden om te doen. Mm -hmm. Ik heb persoonlijk heel erg van genoten om af en toe in een debat te zitten. Ook al waren er misschien maar vijf zwevende kiezers. En voor de rest alleen maar ambtenaren van een partij. Of, uh, zittende mm -hmm. raadsleden. Ik vind dan toch, ik, ik heb ervan genoten om dan op het moment dat zij het woord bezuinigingen uh, gingen uitspreken, om te zeggen, ja, minder te veel uitgeven ja, ja, ja. <laughs> en lasten verzwaren. Dus uh, dan, uh, ik heb daarvan genoten. Ik vond het leuk. Ik vond het ook leuk dat we de kans kregen om over libertarisme te praten op uh, lokale omroep bij po News. Ik denk als de belangrijkste tip die ik eigenlijk wil meegeven, is: stel van tevoren heel duidelijk een doel wat je wilt. Wil je als doel hebben, bijvoorbeeld puur libertarisme en filosofie. Wij willen dat je filosofische stemmers op ons kunnen stemmen. Dus dat betekent, wij willen die promiel van de mensen die libertarisch stemt, die willen wij gewoon. Een, een partij geven. Doe dan gewoon mee. Het, het kan geen kwaad. En uh, dan hoef je eigenlijk alleen maar uh, te zorgen dat je ondersteuningsverklaringen hebt. Dat je de borg betaalt. Die borg weer kwijt. Maar dan, uh, dan, dan doe je dat. Stel jezelf hogere doelen. Dat je denkt van nou, en dat hebben, ik denk dat wij dat toch hebben geprobeerd. Uh, gezien onze kleine tijd en uh, middelen hebben we toch geprobeerd om er meer uit te halen. Hou dan rekening mee van wat, uh, ja, wie, wie gaat ons helpen. Wat, wat kunnen we doen? En uh, vind iets wat je goed ligt. Ik denk dat heel veel wat het effectiefst voor ons is geweest is inderdaad om een goede als je op de markt gaat staan, om een goede representatie te hebben. Als je gewoon een massa helpt als er 10 20 mensen staan in het shirt... die staan allemaal uh, vol overgave dat verhaal te vertellen... Dat, dat ziet er gewoon goed uit. Als je kan, denk ik dat het heel belangrijk is... om uh, intensief contact te zoeken met uh, de media... Die beschikbaar zijn, lokale webkranten, misschien zelfs lokale ouderwetse papierenkranten, lokale radiotelevisie. En stuur gewoon prikkelende persberichten. Ja, dat, als je er echt van gaat, en dat is een keuze die je eerst moet maken, maar gaan we gaan proberen te kijken wat, op hoeveel manieren, want vaak heb je geen budget, op wat voor manier kun je gratis aandacht genereren. Ja, ja. En uh, dat is alleen in, in, in, in, iets wat wij ook uh, maar ten dele hebben kunnen benutten. Ja. Ik denk dat uh, ja, als ik dan naar jury en mij kijk, dat we ook heel veel tijd hebben moeten besteden aan ondersteuningsverklaringen. Gewoon door de administratieve dingen regelen. Die paar dingen. Ja, als je een debat hebben, als een debat gaat, s s'avonds, dan waren we er allebei. hebben we een hele avond gezeten. Nou, er waren dan twee, zwevende kiezers, en het werd niet uitgezonden op tv. De Debat was leuk, maar het was niet effectief natuurlijk. En, uh, en daarin moet je wat keuzes maken. Hoe effectief wil je zijn? En het, het gaat ook om. Uh ja, ik denk dat wij het al echt hebben gepusht. We waren eigenlijk met, uh, met 2,5 man. En we hebben echt heel hard ons best gedaan om meer te bereiken dan uh, puur meedoen. Het ik denk als we gewoon op het brief hadden gestaan, hadden we misschien 40 stemmers getrokken. En uh, we hebben er toch 223 van gemaakt. Dat, ja, dan hebben we bijna 190 mensen weten te bereiken. 180 mensen met onze ja, boodschap Ja, Thomas, heb jij nog wat tips uh, die je kan meegeven aan uh, de aan andere LP'ers uh, in, in het land? Ja, ik uh, zou vooral op tijd beginnen. Ik weet niet of mm -hmm. hoe ver van tevoren Leeuwarden actief is geweest. Uh, raakt op debatten en uh, op verkiezingsmarkten, maar wees in ieder geval op tijd. Want eigenlijk is het nu al de tijd om uh, die boorstelling uh, te betalen, dat Volgens mij kan het in een aantal gemeentes al. Een aantal uh, kranten, ook hier in Flevoland al. Uh, die plaatsen al stukken van partijen die uh, denken mee te gaan doen. De dus zorg dat je de, de pers in ieder geval op de hoogte stelt. Uh, dat je meedoet. En uh, ja, kom met een programma. Wat er gewoon uh, goed uitziet. En ja, ik zou zeggen. In ieder geval veel succes iedereen. Want uh, het, het, ja, het wordt uh, een helft job. En uh, Mart, jij bent er ook nog. Wat soort tips zou jij meegeven? Um, ik denk dat het vooral heel belangrijk is. Omdat het uh, ja, wat, wat eerder al genoemd werd. Uh, het libertarisme is natuurlijk niet een, een filosofie. En de partij is niet een partij die inderdaad cadeautjes weggeven. Uh, en ik denk uh, een van de dingen, als we even aan de andere kant van de oceaan kijken, wat Ron Paul natuurlijk heel goed uh, onder de knie heeft, is het soort van soundbites uh, hebben. Hè, waarin je ja, gewoon uh, zeg maar in, uh, in 30 seconden of minder uh, een boodschap neer kan zetten die bij mensen blijft hangen. En uh, ja, dat is soms is dat inderdaad lastig om te doen. Zonder dat je kan zeggen: van uh, we gaan uh, een nieuw stadion neerzetten voor de lokale voetbalclub. of uh, mm -hmm. uh, we gaan. Uh, ja, we hebben allerlei mooie projecten. Ja, is het soms lastig om daarmee toch mensen over de streep te trekken. En ik denk dat het daarom. Uh, ja, een uh, goed idee is om die boodschap te polijsten voordat je begint. En ik denk, uh, ik heb er eerlijk gezegd niet. Uh, heel veel van meegekregen van, van de verkiezingen in, in Leeuwarden, omdat er toch natuurlijk veel op lokale omroep en zo wordt uh, uitgezonden. Maar wat ik ervan heb gezien, denk ik, dat, uh, dat ze dat daar in, in Leeuwarden heel goed gedaan hebben. Ja, dat vind ik inderdaad ook. Dat, inderdaad, dat is een tip die ik dan meegeef, is uh, wat Ron Paul deed. Maar ja, goed, die heeft al 30, meer dan 30 jaar ervaring. En die, die weet hoe moeilijk het was om destijds met de Libertarian Party uh, in de uh, aandacht te komen in 1988. Want um, als je eenmaal een camera op je gericht staat, dat je die ook helemaal pakt. Hè? Dat die camera van jou is. Dus zeg maar recht, ook recht in de camera kijken. Dat is heel belangrijk. Met een heel kort een heel krachtig. zo'n soundbite geeft. En wat, wat Ron Paul ook nog eens deed. dat vond ik heel uh, geniaal bij hem. bij de TOP de, bij de in 2008. Dat hij, uh, hij bepaalde uiteindelijk het debat hè? Ja, ja dat klopt, en dat is denk ik ook uh... hij begon in één keer over de VET uh, te praten en hij begon in één keer over onze, de, de rol van Amerika in het Midden-Oosten te praten over uh, dingen die totaal niet op de agenda stonden <laughs> uiteindelijk was hij degene die, die zorgde waar, uh, wat de agenda werd, ja, ja precies, en dat is denk ik ook uh, ik zag ook op een gegeven moment een tweet voorbij komen van, ik, ik weet even niet meer uh, wie dat was maar inderdaad uh, die in Leeuwarden was en zei van God de VVD begint ineens over belastingen verlagen en, uh, enzovoort, en uh, dat vond ik heel mooi om te lezen, want dat, uh, ja, dat doet <laughs> De aanwezigheid van uh, Libertarius en, en van de LP ja. doet dat. Ja, ja. en uh, het heel, wat, wat ik denk, en wat ik dan als tip ook nog mee wil geven, is dat we, heel, dat we de kiezers heel duidelijk vertellen dat al die andere partijen cadeautjes geven die, wij, die de burger betaalt. Uh, cadeautjes die de burger eigenlijk niet eens om gevraagd heeft. En uh, dat, dat, dat, uh, dat we dat even moeten bijbrengen en dat die cadeautjes ook extra duur kosten. Ja, want ze eisen natuurlijk voor ambtenaren alweer een uh, loonstijging, uh, de vakbonden. En de vakbonden ja. zijn natuurlijk ook ja. weer uh, van, vanuit het kamp uh, PvdA-SP uh, afkomstig. Mm -hmm. Dus... Uh... Ze krijgen waarschijnlijk in de Leeuwardenraad niet zoveel uh, weerstand, uh, al die ambtenaren. Dus we kunnen wel verwachten dat in, in zo'n rood bolwerk als Leeuwarden... Ja, ...dat de kosten voor de burger uiteindelijk flink omhoog zullen gaan. Uh, maar dat zal waarschijnlijk ja. niet uh, meteen gepresenteerd worden... ...maar richting uh, jaar drie of vier van de nieuwe coalitie. En dan, uh, ja, dan zullen we weer weten waarvoor uh, we hebben gestemd. Ja, de komende, bijvoorbeeld Groningen, eh, Amsterdam, Rotterdam, Leido'sgeest, Maastricht. Uh, ik denk dat het belangrijk is en ik denk dat wij als Libertariërs die, die ambtenaren zou zijn en die partijen ook mee willen helpen. Zouden bijvoorbeeld uh, kunnen zoeken, uit kunnen rekenen hoeveel in die gemeente aan geld over de balk gesmeten is. En dat die partijen tijdens de kandidaten in de in desbetreffende stad, tijdens zo'n debat, dat die andere partijen in hun gezicht kunnen wrijven. Van uh, ja, jullie hebben dus jullie geven cadeautjes weg en dit he, zoveel heeft het gekost. En ik denk dat je daar heel erg veel aandacht mee krijgt. En dat de burgers in één keer gaan denken van oh ja, wacht even, daar heb ik voor moeten betalen. En het heeft gewoon veel te veel geld gekost. Ja, Prit, het uh, subsidieregister van jouw gemeente of jouw provincie uit ja. dat een beetje uit je hoofd, of neem in ieder geval de top drie uh, bedragen. Het kan bijvoorbeeld hier uh, in de provincie Flevoland zo zijn dat er uh, 8 miljoen per jaar dus structureel uh, naar een publieke omroep gaat en dat er nog uh, voor uh, enkele tonnen in de boeken staat om uit te geven aan privaat natuurbeheer. Ja, dat is sowieso al een hele knappe combinatie omdat het uh, ja, te subsidiëren. Ik bedoel, is nou privaat of is nou publiek? Of uh, ja, noem het beestje gewoon bij de naam. Ja. Maar ken die bedragen op het moment, zeker als je het de debat ingaat... Ja, om het gewoon even lekker ja. in te wrijven... wat ze die burger afhandig hebben gemaakt. En uh, waar zitten al die uh, raadsleden en wethouders... in, in, in, in commissies en bestuurs uh, van, van welke schouwburgen? En, en noem maar op, dat hele netwerk. Hoe zit het in elkaar? En waar zitten ze allemaal uh, hun zakken te vullen? Dat is ook heel belangrijk om, uh, om de burger even bij te brengen. Dat zijn allemaal hobbyprojectjes waar ze nog eens extra verdienen. Ja, afdienen, mag ik iets zo zeggen? Ik denk dat uh, dat is heel goed. En... Um maar dat gaat het altijd over geld. En dat is wel iets uh, wat ons als eerste wordt ingewreven. Het is heel terecht dat het om geld gaat, want daar gaat het in essentie om. Maar op een of andere manier, dat hangt even samen met het doel wat je stelt. Uh, stel je doel om een stem te kunnen plaatsen voor mensen in jouw omgeving die uh, een filosofisch libertarische stem willen plaatsen. Of uh, ga je ervoor om uh, zeg maar maatschappelijk relevant uh, te gaan optreden? Dus dat, mensen die... dat is ook belangrijk inderdaad. Nou, dat is een heel belangrijke keuze. Want ik, kan, ik heb namelijk helemaal geen moeite met het idee dat je puur mensen die uh, volledig de libertarische filosofie onderschrijven en bereid zijn om toch een Politieke partij te stemmen, om daar zeg maar een platform voor te zijn. Maar dan betekent het gewoon dat meedoen over het algemeen voldoende is. Die mensen weten hier wat te vinden. En die kunnen dan op eigen initiatief besluiten of je meedoet. En uh, ja, dan, dan zit je in de promilages. Dan doen we gewoon uh, op elke honderdduizend mensen, doen er. Uh 20, 30 doen er mee. Ja. En uh, ik denk dat het als je, als je zeg maar maatschappelijk relevant wil zijn. als je dingen gaat zeggen, want het zoveel kost, het. denk daar eens over na. Dan moet je heel sterk gaan denken aan het feit dat die mensen, die zijn heel gevoelig voor het feit, oh je hebt het alweer over geld. Nou, dan zijn ze al afgeleid, dan, dan haken ze al af. En daar dan moet je dan, dan, moet je dan uh, kunstig mee omgaan. En ik denk dat dat wel een uitdaging is. Kijk, als je dan, wat ik naartoe wil, is dat je dan gaat kijken van wat uh, kost het, maar dan ga je zeg maar zeggen, ja, die anderen hebben dit en dit gedaan en zou eigenlijk boos op moeten zijn. Maar dat, zijn, ja, dat is zeg maar vlakke zout leggen en dat is in het verleden. Wat heel handig is, is om te gaan kijken van uh, de Spreek komt aan de macht en wij willen dit gaan doen. Wij gaan daar naartoe. Dus dat je eigenlijk ja. probeert om vanuit elk standpunt dat je inneemt te gaan kijken wat jij gaat doen. Nou, ik, ik vond het uh, bijvoorbeeld een fijne benadering dat banen. Uh, dan kun je gaan zeggen van ja, dat, wat dat betekent voor iemand. Banen betekent uiteindelijk als, als een gezin of een individu een baan heeft, dan krijgt hij daar ja, wat meer zekerheid. En vanuit die ruimte ontstaat zeg maar ruimte voor andere waarden, zoals uh, milieu. Of uh, dat je zo'n verhaaltje vertelt. Dus dat de waar, want heel veel mensen hebben in ieder geval claimen. ...om dat soort waarden te hebben. Zo van nou, biologisch of duurzaam, dat soort zaken. Maar het is heel fijn om erop in te spelen... ...dat, ja, dat ze daar eigenlijk ruimte voor krijgen... ...als ze, wat, als ze gewoon wat meer uh, zekerheid in hun uh, leven kunnen ophouden. En door een kleinere overheid hebben ze meer ruimte voor... ...die waarden die belangrijk zijn, om die uh, na te streven. En dat nu het wordt uh, gecentraliseerd, wordt afgedwongen... Ja, ...dan kunnen we individueel die waarden niet volgen... ...en die waarden worden eigenlijk ineffectief ingevuld door onze overheid. Ja. Dan, ja, dan uh, kijken we op dingen... Ik, het gaat toch uiteindelijk om emotie. Uh, bijvoorbeeld een, een leuke meid, dat is dan ook een tip... Probeer een leuke meid op je lijst te zetten. Emotioneel en verpakking, dat, dat, dat weegt veel, dat, dat levert je veel meer op. Inderdaad. En uh, ja, nou, kijk, ik, ik ben met je eens, maar je moet niet, dat heb ik wel gehoord, maar wij zijn heel goed in rekenen. En dat viel me ook op dat gisteren, ik heb met een heel veel raadsleden gesproken, wat mij opviel is dat ze niet kunnen rekenen. <laughs> nou, er zijn 39 zetels. Ja. Hoeveel, hoeveel procent van de stem is een zetel? Nou, ja. dan hoef je echt niet, uh, ik hoef niet te uh, achter de komma, maar rond maar af op een half. Ja. Nou, dan moest ik ze gaan uitleggen waarom dat 2,5 is. <laughs> ja, ja, ja, ja. Nee, maar ik bedoel, maar dan, en dat zijn dus, dat vond ik ook wel heel komisch, dat wij dan bijvoorbeeld, ik heb een op onze Facebook-reacties is van: nou, dat is niet zo diep gravend, jullie hebben wel, wel niet onderbouwd, weet ik veel. Partijen waar die mensen op stemmen, die ons dan aanvallen over het feit of we wel of niet iets goeds iets hebben onderbouwd, zij, zij stemmen gewoon mensen in de raad, die zitten er gewoon vier jaar en die weten niet dat 2,5% een zetel is oké okay, ja. dat, dat vind ik nou, nee, maar dat zou ik, ik proberen te zeggen ja, het, het is het. heel makkelijk Rekenen is heel moeilijk met getallen omgaan het is heel emotieloos en voor ons het is, kan voor ons heel gemakkelijk lijken en heel logisch dat je daarmee bij stil moet staan maar uiteindelijk is het alleen maar emotie dus er zitten dan mensen nou, je zit alleen maar, sommige partijen hebben gewoon Meiden omdat ze leuk uitzien. Mensen omdat ze, gewoon qua emotie kunnen ze iets goed verkopen. Ja, die luxe hebben wij nog niet. Wij hebben niet uh, acteurs en uh, bekende mensen. En ja. dat, maar dat, uh, ja. Ja, maar wie weet. <laughs> dus hij mocht hij luisteren, meld u aan. Kleine geitje. Ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen lid gaan worden van de ja. Libertarische Partijen. Want zonder budget verlies je het van die grote partijen ja. die ja. kilo's ballonnen en kilo's uh, van die papieren en posters naar Leeuwarden uh, brengen. Ja. en ja, we willen winnen, niet verliezen nee maar goed, ik dank jullie in ieder geval hartelijk um, want uh, ik, heb, uh, ik zit met een luxe namelijk waar ik heel weinig van heb, dat is namelijk tijd <laughs> ik uh, ga nu nog even de agenda doen ja, dames en heren, hier is de agenda en wat is er allemaal te beleven aan uh, libertarische activiteiten in het land. Laten we eerst beginnen met uh, Maastricht. Ja, uh, komend weekend, uh, namelijk vrijdag hebben we de European Students for Liberty Conference in Maastricht, okay. de Universiteit van Maastricht. Okay. en uh, Althans, uh, de bijeenkomst uh, zelf is zaterdag en vrijdagavond is het een soort van, uh, van warm-up voor, uh, voor de mensen die er al zijn. Mm, dus, uh, wat is er allemaal te beleven daar? Ja, er worden, op zaterdag worden er uh, lezingen gehouden en uh, dan is het gewoon een soort van, uh, ja, dat is dus de eigenlijke conferentie. En op die vrijdagavond daarvoor, de 15e. ja, dan is het gewoon een soort van uh, sociale bijeenkomst. Waar mensen gewoon uh, een beetje op kunnen warmen voor de volgende dag en uh, ja, ongetwijfeld bekende gezichten kunnen zien. Ja, dan hebben we de derde dinsdag van de maand, want wat is er altijd op de derde de dinsdag de van, de van de maand? Ja, Café Bastiat. Ja, hey. En dat is deze keer niet in de bekeerde zusters, hè? Nee, klopt. Ze zijn weer verhuisd. Zo. Ja, het, het tijdstip blijft gelukkig altijd hetzelfde, dus dat is uh, makkelijk. Maar uh, het is uh, komende dinsdag vanaf 7 uur in Restaurant Tibet. Oké, okay, in Dat Amsterdam. Er. In Amsterdam op de lange nieuws van 24. Zo, oké. Okay, ja, goed. Dus, uh, nou ja, bij deze dan, uh, dames en heren. En uh, ja, de laatste woensdag van de maand. Wat is er dan? Ja, uiteraard de Libertarische Borrel in de Domstad, hè? In Utrecht, ja, Utrecht. inderdaad. Café Guardian, vlak achter het station. Ja, inderdaad. Ideale locatie, ook voor mensen van buiten de stad die we... Gelukkig ook regelmatig mogen begroeten. dus hebben van die grote, di flinke Duitse jongens. Hè? Erdinger, uh, Weisbier en dat ja, soort dingen. Ja, ja, ja, ja, ja. Dus, dus er is voor, voor ieder wat wils. Ja, en je kan ook nog buiten een peukje roken onder de parasol als het regent. Ja, ja, ja, ook nog. Dus ja, uh, ja het is uh, denk ik een ideale locatie. Ja. Uh, die zondag dag is er ook in, uh, voor de mensen die iets noordelijker wonen, een, uh, een libertarische borrel. En... Ja, en dat is een uh, campagnebijeenkomst en dat is time-out. Ja, klopt. Maar ik denk dat ze daar uh, gaan uh, brainstormen over verkiezingen, dat het daarom uh, niet een borrel heet, maar een campagnebijeenkomst. Ja, klopt. Ja, ja, ja. Ik, ja. Zoals het wordt inderdaad aangekondigd als uh, ja, de start van de campagne, dus uh, ja... Het is uh, tijd voor actie. Mm -hmm. uh, ja, dus we zullen het onder andere hebben over... Uh, ja, nieuwsitems die ze aan kunnen dragen... persberichten die ze op kunnen stellen... Uh, ja, kleine ondernemers benaderen... Hè, allerlei dingen, koffieshophouders uh, benaderen... allerlei dingen die ze kunnen doen om... Uh, ja, om de libertarische boodschap in, uh, in Groningen te verkondigen. Ja, dus als je ook uh, een steentje bij wil dragen, bent u daar natuurlijk van harte welkom. Het is een uh, café Time Out. En uh, ja, dan gaan we naar uh, de bijeenkomst in Den Haag, in Landgoed Marlot. Want dat is op de 3e december. Ja, klopt. Er zijn uh, iedere maand eigenlijk wel interessante lezingen op uh, Landgoed Malot in, uh, in Den Haag. Deze keer, uh, ik zie er nog niet bij wat er vertoond gaat worden... Maar dat zullen we tegen die tijd vast wel horen. Ja, ik zal ook ja. nog even de volgende dag nog even melden. Dan is er een libertarische borrel in Leeuwarden in Café de Rus. Ja, en dan de laatste die we dan nu even behandelen. Dat is dan de bijeenkomst in Maastricht in Café Forum. Want dat is op 10 december in Maastricht. Ja, dankjewel Mart. Ja, heel erg bedankt wel. Ja, en graag gedaan. En ik zou zeggen, dames en heren, ja, tot de volgende week.